Dit de Jong met het NOS-journaal. Er zijn gisteren twee Nederlandse kinderen gewond geraakt. Het zijn een meisje van 14 en een jongen van 9. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze liggen in een Frans ziekenhuis. Over hun verwondingen is niets bekendgemaakt. De Franse president Hollande heeft gezegd... dat er nog ongeveer 50 mensen in levensgevaar zijn na de aanslag. Onder de slachtoffers waren veel kinderen... die met hun ouders naar het vuurwerk waren komen kijken. Hollande is nu in Nice... Bij de aanslag kwamen 84 mensen om het leven. Mogelijk loopt het dodental dus nog verder op. Hollande zegt dat de vijand door zal gaan met het plegen van aanslagen. Hij verwacht dat de strijd tegen terrorisme nog lang zal duren. Premier Rutte noemt de aanslag in Nice laf. Aan de lugubere lijst van steden is opnieuw een Franse stad toegevoegd, zei Rutte. Hij heeft zijn condolences overgebracht aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken... en gezegd dat Nederland meeleeft met de Fransen en de nabestaanden. Rutte reageerde per videoboodschap vanuit Mongolië... waar hij een top bij woont van Europese en Aziatische landen. In Elim in Drenthe is een groot drugslaboratorium ontdekt. Er stond een machine waarmee 40.000 tot 50.000 ecstasypillen per uur gemaakt konden worden. Verder vond de politie vloeistoffen en andere benodigdheden voor het maken van drugs. Het drugslab zat in een garage bij een huis in Elim en was volgens de politie zeer professioneel. Naar aanleiding van de fonds zijn vier mensen aangehouden. De Belgische voetbalbond heeft bondscoach Mark Wilmots ontslagen. Aanleiding zijn de tegenvallende prestaties op het EK voetbal. De Rode Duivels werden in de kwartfinale uitgeschakeld door Wales. Het weer, geregeld zon en droog. Vannacht kan er in het noorden wat mondregen vallen. Morgen overdag wolkenvelden, maar later ook wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Zondag wat buien en na het weekend wordt het warmer. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat 50 kilometer file in de Randstad. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is het de hele middag al druk. Tussen Blarikum en Buntschoten, 9 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond, 4 kilometer en een kwartier op onthoud. En op de N247 Amsterdam richting Horen bij Broek in Waterland, 4 kilometer. En daar is het oponthoud ook 10 minuten. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Yeah.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 ...van deze week Dua Lipa met Harder Than Hell. Hey, en even over terug te komen over die uh, Pokémon-rage... ...ga nou niet naar de Patruijsestraat toe, uh, naar die gym... ...tenzij Team Geel wint, dan mag het. Goed! <laughs> Tommy van Tienen, die is nou een moment gymleider daar... mijn buurjongen van mijn ouders, in de, vandaar. Hey, um, Ja, een kleine resume van Sander Boudij. Op 28 vinden we Shawn Mendes met Treat Banner Better... ...en op nummer 27, dat featuring Dante Leon met Angel... Op 26 Lucas Graham met Mama Z. En op nummer 25 Ganesh Featwing, Olivia Bryan met I hate you, I love you. Op nummer 24 vinden we DNCE met Cake by the Ocean. En op nummer 23 One Pilot met Stressed Out. Op nummer 22 al vier weken in de lijst Tiamo met Waterloo. En nummer 21 Samveld, Lucas, X Lucas, Steven, Steve featuring Wolf met Samo Anju. En... Samveld samen met Lucas en Steve featuring Wolf. Sucks. So. Dat was hem. Ja, ik maakte ook die fout, hoor, met het aankondigen van de nummers. Ja. Dus ik begrijp het donders goed. <laughs> en op nummer 20, op nu, al acht weken in de lijst... Putt, Fitchwingen, Beachwing, Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. Mm. En op nummer 19, Dua Lipa met Be The One. Op nummer 18, Selena Gomez met Kill Em With oh. Kindness. En op nummer 17, Walking On Cars met Speeding Cars. Op nummer 16, The Red Hot Chili Peppers met Dark Nessessessies. Ness huh?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 Just fake smile, don't understand it. stand there, burn inside, oh, oh, oh, if you don't like it. She's working late and making noise of the door, she's sick of everybody up on her floor, she wants the sun in her eyes, but all she gets is ignored, she used to put it out I'm trying to carry the act She's sweating under the lights Now she's beginning to cry Whoa. No, you don't have to wear Your best fake smile Won't get back when she lost Outside the window With two fingers to shoot She lifts her head I'm just some blur and of smoke She doesn't have to look back To know where she's gotta go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 Stick oh.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 Inderdaad, de collega's van Radio 50 ik presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En ik ga hem in vogelvlug met je doornemen, want het is weer half 5. Jonas Bloer samen met J.P. Cooper is binnengekomen op de 36e plaats met Perfect Strangers. Uh, Meu met Final Song is, nee, is binnengekomen op een 32e, ik wou na nou 32 weken zeggen. Uh, Summary Hue van Samveld is nieuw binnengekomen deze week op 27.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 De Euro Breakdown. Ja, in de Euro Breakdown inderdaad. De nummer 6 uh, van deze week. Hey, snel door met de nummer 5 van... Kelvin Harris. For. Lightning strikes every time she moves. And Vorige week pas binnengekomen op 24. En uh, deze week dus al naar 5 gestegen. De snelste stijger ook meteen uh, van uh, deze week. Hey, uh, ik had net over Selina Gomez dat ze uh, Justin Bieber had uh, verslagen. Maar uh, wat is nou het geheim van Selina Gomez op uh, Instagram? Want niemand anders weet haar uh, te overtreffen, Want bijna 90 miljoen volgers voor Celina Gomez. Nou, weet je wat het geheim is? Ze doet maar wat.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 Uh, gaat dit of uh, die hoor Samen met Elvis Prespo De zomerhit worden van uh, 2016 Nou voor mij mag het hoor, ik vind het een prachtig nummer Sophia, de nummer 4 van uh, deze week Even zijn toegekomen aan de top 3 van uh, deze week Maar in, niet voordat we luisteren naar Nummer 3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 Control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused. My mind is open. All that you got's gonna. Proven, I'm bulletproofin', know what I'm doing. The way we're moving, like introducing, us to a new thing. I wanna save it, save it for later. The taste of flavor, cause I'm a taker, cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. All oh, that you got. Deze week op een hele mooie derde positie. Door met de nummer twee. Maurice Milburn. Sigala is dit met Give Me Your Love. Samen met John Newman, Nal Rogers. Vorige week nog op een zesde plaats. Deze week op vier plaatsen tegen. Ondertussen acht weken in de lijst hier op de Euro Breakdown. Is dit Sigala. De nummer twee. I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 You give me- De tweede plaats voor deze Chicana samen met John Newman en Al Rogers. Give me your love. En die stem van John Newman, die ken je er zo uit. Prachtige stem heeft die beste man. En inderdaad, dan play de tweede plaats. Waardig, kijken of ze in de toekomst deze beste man van de eerste plaats kunnen veroveren. Namelijk Justin Timberlake. Tien weken lang al in de lijst, en ik geloof er van acht weken lang op nummer één.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 So don't stop that. Die weer gemaakt is gemaakt voor een uh, film, natuurlijk. Net als toen uh, met Pharrell Williams uh, en uh, Happy. Dus dit is een teamleek met uh, Can't Stop the Feeling. En natuurlijk uh, moet dat gewoon overal ter wereld een uh, nummer 1-hit zijn. Kan niet anders. En ik uh, geef ze nog uh, groot gelijk ook. Wat een prachtige plaat is dit! 26 jaar jaren aflevering 29 van vrijdag 15 juli 2016 zitten weer op. Deze week hadden 11 stijgers, 14 zitten blijven 14 dalers en 1 nieuwe binnenkomen. Jonas Blue samen met JP Cooper is op een hele mooie 34 e plaats binnengekomen met Perfect Stranger En Mike Bosna heeft daarvoor na 18 weken tijd de lijst moeten verlaten. Hey, ik zeg bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn er gewoon weer tussen 3 en 5 met de nieuwe top 40 van Europa. En ik zeg geniet van dit weekend met het mooie weer in het DTM. Tot volgende week. Doei doei.